12 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het westen van Utrecht is een schietpartij geweest in een tram. Een onbekend aantal mensen is gewond. Volgens ooggetuigen zijn drie mensen afgevoerd. De schietpartij was om kwart voor elf. De tram staat op het 24 oktoberplein bij de Utrechtse wijk Oog in Al. Er zijn traumahelikopters opgeroepen en de omgeving is afgezet. De politie zou op zoek zijn naar een rode auto. De A12 richting Utrecht is afgezet om hulpdiensten door te laten. Israëlische troepen maken op de westelijke Jordaanhoever jacht op de dader van een aanslag gisteren bij de Israëlische nederzetting Ariel. De dader stak daar een Israëlische militair neer en pakte zijn wapen af. Daarmee opende hij het vuur op passerende auto's. Daarna kaapte hij een auto en ging er vandoor. De neergestoken militair was vrijwel meteen dood. Een andere militair raakte zwaar gewond, net als een burger die later in het ziekenhuis overleed. Volgens de Israëlische autoriteiten was de dader een 19-jarige Palestijn. Familieleden van hem zijn al opgepakt. De verdachte zelf is nog voortvluchtig. Het treinverkeer is na de pensioenacties weer op gang gekomen, zegt de NS. Reizigers moeten er de rest van de dag wel rekening mee houden dat treinen uitvallen of dat ze korter zijn dan normaal. Vanochtend zijn een aantal treinen wel overvol vanwege de actie van morgen vroeg. De actiedag van de vakbonden gaat door. In negen steden zijn manifestaties waar de bonden eisen dat de AOW-leeftijd wordt bevroren op 66 jaar. Onderzoekers op de Filipijnen hebben in de maag van een dode dolfijn 40 kilo plastic gevonden. De dolfijn was een jong van een grote dolfijnensoort. Hij had 16 rijstzakken, 4 bananenzakken, winkeltassen en ander afval in zijn maag. De dolfijn heeft dat niet overleefd. Filipijnse onderzoekers pleiten ervoor dat dumpen van afval in zee streng wordt aangepakt. Dat het weer. De zon schijnt af en toe. Er blijft kans op een bui en het is een graad of 9. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Met nu ZFM Lunch. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM. Dan weer, hè? Gezellig. Het is maandag. Het is 18 uh, maart. Het zonnetje schijnt een beetje. Ik hoop dat dat eigenlijk zo blijft. Want dat zou wel heel lekker wezen. Want we hebben nu genoeg wind en regen gehad. <laughs> helemaal zo zat die wind. wel uitgewaaid. Ja. Vreselijk is het. Mag ja, ja. Goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars. We zijn er weer. En kijkers. Oh. Ja, we hebben, ja, ja wel, we hebben vast wel een paar gluurders. Zijn we op de, we op de TV? Ja we, ja, we zijn te zien op het internet, hè. Oh. Op het internet via zfm-live.nl. Ja, maar ik heb mijn make-up niet opgedaan vanmorgen. Jou, jou zien ze toch van de achterkant. Dus oh. dat geeft dan niet. Nee. nee, maar die camera daar wel. Ja, maar dan zit je een beetje achter de schermpjes. Dan ben jij zo goed te zien dan vandaar. Oh ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. Nou, ik zal zo even mijn oogschaduw aan je geven. Oké, okay, goed. Ja, ja. ja. Dan kan Gaan ik. Gaan we even... daar eens even wat aan doen? Ja. Weet je trouwens, <laughs> ik las een hele leuke opmerking op uh, op internet, hè? Wat dan? Weet je wat make-up verwijderen is make bij, een, bij een, een dame? Nou? Terugzetten naar fabrieksinstellingen. <laughs> Hij is leuk. Ja, ik vond hem wel grappig. Maar ik vertelde hem man en vrouw die werd kwaad. Oh, echt? Ja, dat is een dame. Ik durf noefde... <middels> <middels> ah. ja, Maar ja. is toch zo? Ja, het is, is toch ding zo? Is er niks gelogen? Nee. Nee. Er is er niks beledigend zo? Nou, dat maar... lijkt mij niet. Nee. Nee. nee, ik denk ook niet. Nee. Zo, maar beginnen dan? Wel ja, wat gaan we doen eigenlijk? Eh, uh, ik heb een 3-1. Ja. En we hebben uh, aardig wat artiesten artisten in het licht vandaag. Ja. Een zeer uiteenlopend uh, gezelschap, mag ik wel stellen? Ja, het zijn er veel, hè, vandaag. Ja. En ik heb van een van die artiesten heb ik maar een 3 uh, in 1 gemaakt. Ja, die, ja, ik geloof dat ik denk over wie jij. Dat ik ja, weet over wie nee, jij nee. het hebt. En ja, die man die verdient natuurlijk ook een 3 Die verdient een 3 op op Wat was het eigenlijk? Zijn verjaardag of zo? Is het een uh, are, ja, uh, niet zijn een verjaardag, ja. Oh, oké. Okay. Nee, het is een sterfdag. Het is sterfdag, een sterfdag, toch? Ja. ja, het is een sterfdag. Oké. Okay. Uh, een aantal, twee jaar geleden geloof ik of zo, dat hij ging, drie jaar geleden. Ik weet niet wow. precies, maar dat zoeken ja. we wel even op. Gaan we opzoeken, ja. twee is hij... net 2 voor 12. Ja, die man die is... Uh, ja, dan moet je wel de tijd stil dus. <laughs> Oh, ja, ja, ja. Met belletje. Met belletje ook kwijt, maar uh, wat ik zeg wel, nee, ja. deze man is dermate van invloed geweest op, uh, op de hele uh, popmuziek. Uh, op Eric Clapton, op de uh, Beatles, op de Stones, op E-Lo. Ja, ja, uh, ja. uh, ja. uh, nou ja, ja, eigenlijk, wie is er niet schatplichtig aan deze man? Ja. ja. Ik heb het antwoord. Oké. Okay. Ja, 18 maart 2017 is hij inderdaad overleden. Twee jaar geleden. Je Goed. hebt gelijk. Ja. ja, dacht ik al. Het gaat natuurlijk over Chuck Berry. Dat had u al begrepen, natuurlijk. I want my jockey to play. I roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing the fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of. Rolling off the rider, Sitting down at a rhythm review I Roll over Beethoven They're rocking in two by two Well if you feel it and like it Go get your lover then She wiggle like a glow glowworm, dance like a spinning top She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock Long as she got a dime, the music won't never stop I Roll over Beethoven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 Empty belt that wouldn't cruising and playing the radio, with no particular place to go. De meest vooraanstaande artiesten hebben al werk van deze man gespeeld. Iedere rock'n'roll artiest is gewoon eigenlijk wel schat schatplichtig aan deze meneer... die geboren werd onder de naam Charles Edward Anderson Barry. En uh, dat gebeurde op uh, uh, 18 oktober 1926 in St. Louis in, Mississippi, in Missouri... En hij overleed, en dat vertelde Dolly u al, in St. Charles. Dat ligt ook in Missouri. En dat gebeurde dan op 18 maart 2017. Dus dat is precies twee, uh, twee jaar geleden. Bekend als Chuck Berry, en het was een Amerikaanse gitarist, zanger en componist. En Berry wordt beschouwd als de belangrijkste tekstschrijver van het rock'n'roll tijdperk. Vooral omdat hij ook geen blad voor zijn mond nam. En uh, was een van de eerste leden van de Rock'n'Roll Hall of Fame. In 1986 gebeurde dat al. In 1982 werd hij opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame. En uh, Barry staat vierde op de lijst van uh, beste songschrijvers uit de popmuziek. Die het tijdschrift uh, Rolling Stones in 2015. Nou, dat klopt natuurlijk ook wel. De man heeft ontzettend veel geschreven. En er zijn natuurlijk ook ontzettend veel mensen... die nummers van hem gezongen hebben. Uh, nou, je kunt natuurlijk de twee belangrijkste noemen. de Beatles, de Stones. Maar bijvoorbeeld ook Emile Harris. Uh, Elvis Presley, natuurlijk. Hoe en wie anders? En, uh, nou ja, wie eigenlijk niet zou je kunnen. Zelfs The Electric Light Orchestra heeft een versie van Roll Over Beethoven opgenomen. Dus, wie niet... En euh, nou ja, als je een beetje een rock'n'roll speelt, dan speel je ook iets van Chuck Berry. Dat kan niet anders. Nee, nee. Oh, sorry, nee, ik dacht, je praat gewoon lekker door. Nee, Ja, nee. ja dat weet ik niet. Ik, ik, ik, <laughs> ik speel geen rock'n'roll, dus ik, ik kan het niet eens dansen, weet je dat? Nee? Nee. En jij bent zo'n fantastische danseres? Maar niet op rock'n'roll gebied. Nee? Oh. nee, nee, nee, oh. nee. Mijn kwaliteiten op dansgebied liggen toch in iets wat andere richtingen. Ja, ja. Ja. Ja. <laughs> Bolleren. Nee, hoe heet die? De, de, flamenco. Dat, uh, flamenco, ja. <laughs> Ja. Maar, zei, bolero, maar ja, ja, de ja, flamenco. Ja, ja ik heb ook heb je wel eens gedacht, gedanst. Heb je dan nou ook van die hoge hakken, die stampvoeten en zo? Nee, ik heb van die speciale flamenco-dansschoenen, ja. Ah, okay. Ja, die heb ik nog steeds. Oké, okay, nou, <laughs> volgende uitzending gaan we je een keer vragen... om flamenco te dansen, dames en heren. Op de tafel, zie kunt u <laughs> Lijkt me gezellig. Zo'n jurk aan, weet je wel. Ja, die heb Heel ik wel. ook nog. Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, ik heb een artiest in het licht. Hoe weet je die? Oh, ik heb er wel zes. Ja, maar jij ook. ook, volgens mij. Ja, ik heb er wel. veel. Er zijn er vele, vandaag. In ja. Ja. het licht. Ja, nou, daar komt hij, hoor. Of hij. Nee, die komt er nou. Ja. Wilson Pickett. Ha! Ah. Staggerly. And the leaves came tumbling down. Yo! Wilson Pickett, hè? wie kent hem niet? Nou, ik ken hem hoor. Ja, tuurlijk. een van mijn helden zeg maar, uit het soul-tijdperk. Wilson Pickett, geboren in... Uh, hoe heet dat plaatsje nou ook weer? Ben ik het weer kwijt, hoor. Even kijken, even kijken. Nee. Oh ja, Prattville is hij geboren. In Prattville, dat ligt in Alabama. Uh, op 18 maart 1941 En hij overleed in uh, Reston. Op 19 januari 2006. Amerikaanse soulzanger... Um, begon als lid van de Falcons en nou ja, uh, hij heeft natuurlijk een aantal knijters van niet gehad. We noemen In The Midnight Hour, we noemen Mustang Sally, we noemen The Land Of A Thousand Dancers. We noemen onder andere, heeft hij ook een prachtige cover gemaakt van Hey Jude van de Beatles. Fire and Water, dat was zijn laatste hit en wat u net hoorde, Stagger Lee, eigenlijk een, een oud werkje van Lord Price. Maar ik vind, ik prefereer deze uitvoering. Wat swingt dit, zeg. Niet te geloven. En euh, nou ja, hij raakte op een gegeven moment aan lage geval. Hij heeft ook een paar keer in de bak gezeten... vanwege het feit dat hij dronk achter het stuur zat. En ook nog eens een keer een oude man aanreed... die daarbij levensgevaarlijk gewond raakte. Nou, voor mij toch allemaal niet zo belangrijk. Maar zijn platen en zijn muziek blijft geweldig. Wilson Pickett. Jawel. Uh, we gaan door. En dit is heel apart. Artiest in het licht. Wat u nu gaat horen is zo mooi. Moet u luisteren. Dit is echt prachtig. Eric Wolfson. Goodbye to all of that. Schitterend is dit. Ja, ja um, dat is een, uh, geschreven door een uh, meneer, die heet Eric Wolfson. En, uh, ik, ik kwam op dit nummer eigenlijk door een koorlid van een van mijn koren. Die wilde dat mijn koor dit ging zingen. Dat hebben we maar niet gedaan. Is het want, zo moeilijk? Ja, dit ja? is echt verschrikkelijk lastig. Vooral ook uh, als je de hoogte van de soprano hoort. Dat, dat zit er bij ons in het koor niet in. Dus mm. uh, ik denk, dat gaan we maar niet doen. Maar um, Wolfson was medeoprichter van het Alan Parsons Project. Dan weet je ook gelijk in welke richting het zit. Ah, uh, samen ja, met ja, ja. Uh, Alan Parsons vormde hij van 1975 tot 1987... het hart van deze Britse progressieve uh, rockband. Wolfson was de tekstschrijver en componist van Alan Parsons Project... Hij speelde keyboard en zong een aantal nummers. En zijn stem kenmerkt zich door een zachte, melancholische klank... Uh, maar dit nummer was uh, niet van die Alan Parsons Project. Dit was een, een solo nummer van hem. En hij is er zelf eigenlijk niet eens op te horen. Hij heeft het alleen geschreven en gecomponeerd en geproduceerd. Maar het is, het is een fantastisch mooi, mooi liedje met heel veel koorwerk. En het nummer dat heet Goodbye to All Dead. Dat had u al begrepen, want dat komt regelmatig voor. Prachtig liedje dus. Ik denk, ik laat u daar ook eens van genieten. Want dit zijn dingen die je niet altijd op de radio hoort. hè, Dolly? Nee, zeker niet. Nee, nooit. nooit. Nee, nooit. nee, nee. We gaan het nieuws doen. Oké, okay, nou, dan ga ik het er uh, even opvissen. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, ja, er was uh, vannacht uh, ware Wild West. Want een stel heeft geprobeerd uit handen van de politie te blijven door te vluchten. En dat gebeurde nadat zij met hun auto tegen een boom waren gereden aan de weg bij Aardehout. De man was met een slok op achter het stuur gekropen. En rond één uur vannacht kreeg de politie een melding binnen van een zwaar beschadigde zwarte BMW die langs de kant van de weg stond. En eenmaal bij de auto gekomen bleek dat daar niemand in zat. Niet veel later zag de politie de bestuurder en zijn vriendin... verderop de langste weg lopen. Toen het tweetal de agenten zag, vluchtte de man het bos in... en de vrouw bleef staan en kon gelijk worden aangehouden. Met behulp van een politiehond lukte het uiteindelijk ook om de man in te rekenen. Op het politiebureau bleek... Dat de bestuurder meer dan twee keer zoveel alcohol had gedronken. Als, dat, als de wettelijke toegestane hoeveelheid waarmee je nog mag rijden. Nou, de auto is weggesleept door een berger. En dit verhaal gaat vast en zeker een staartje krijgen. Een 16-jarige pizzakoerier uit Bloemendaal is vrijdagavond aangevallen en beroofd door twee mannen. Die avond kwam er een bestelling binnen voor de straat en rond half tien is de pizzacourier op de fiets richting dat adres gereden. Alleen toen de pizzacourier bij het adres aankwam... werd hij aangesproken door twee mannen van rond de 25-25 jaar oud. Het tweetal vroeg of het slachtoffer geld kon wisselen. En toen het slachtoffer zijn portemonnee tevoorschijn haalde... pakte een van de jongens de portemonnee uit zijn handen... En een andere jongen heeft geprobeerd het slachtoffer in een wurggreep te houden... maar het slachtoffer kon zich verweren. Hierop zijn de twee jongens met de pizza en de portemonnee weggerend... in de richting van het station. De 16-jarige pizzacoerier raakte gelukkig niet gewond. Wandelaars hebben gisteravond rond half zeven op het strand van Zandvoort... een levende bruinvis gevonden en hebben daarop direct alarm geslagen... Hulpdiensten gingen massaal op pad. De Zandvoortse reddingsbrigade en een politieteam waren snel ter plaatse. De politie vervoerde de bruinvis vast vanaf het strand... waarna medewerkers van het EHBZ-team Noordwijk... dat is dan de eerste hulp bij zeezoogdieren... de zorg voor de bruinvis hebben overgenomen. De bruinvis werd naar een locatie vervoerd... waar het jonge mannetje verzorgd kon worden... tot het team van SOS Dolfijn ter plaatse kon zijn... Maar kort daarna overleed de bruinvis. Het dier mist een deel van het staartblad en heeft over de staartschacht meerdere gezwellen en absessen. De bruinvis is overgebracht naar de Universiteit Utrecht, faculteit diergeneeskunde... waar uitgebreid onderzoek zal plaatsvinden om zo te achterhalen wat het dier mankeerde. Nog meer nadigheid op de stranden, want van Zandvoort tot Egmond aan Zee op het strand is de afgelopen week paraffine aangetroffen. En paraffine is een witte, kaarsvetachtige substantie die door olietankers wordt gebruikt als schoonmaakmiddel. Door de harde westenwind van de afgelopen dagen is dit middel op het strand terechtgekomen. Rijkswaterstaat heeft de vervuiling onderzocht en de lo lokale hoeveelheid paraffine blijft onder de grens van de 5 kuub. Hierdoor is niet Rijkswaterstaat, maar de gemeente verantwoordelijk voor de schoonmaak van het strand. Paraffine is weliswaar niet giftig, maar toch moeten hondenbezitters opletten dat hun viervoeter het niet opeet. Nou, tot zover het regionale nieuws voor vandaag. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, deze maandag is een overgangsdag na rustig voorjaarsweer. voor de rest van de week. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolkenvelden... en verspreid over de dag komt het tot enkele buien. Vanwege een koude bovenlucht is daarbij aanvankelijk nog hagel en onweer mogelijk... De wind waait uit het noordwesten en is matig over land en vrij krachtig aan zee en de temperatuur stijgt naar maximale graad of 8. Vanavond en de komende nacht is het droog met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De wind draait geleidelijk naar west tot zuidwest en neemt af naar zwak en de temperatuur daalt naar waarde dicht bij het vriespunt. Morgen zijn er naast wolkenvelden ook perioden met zon. Heel lokaal is er nog een bui mogelijk, maar over het algemeen blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten en de temperatuur stijgt naar 10 graden. Tot zover dan het weerberichten volgens Weerman Rico Schreuder. Dat was het Vermeulen. Helaas de remake. Weer een ja, ik... verkeerd gedaan. Nou, nee, nee, nee, dan kan je het niet weten. Maar ja. ik, ik ga jou straks een tweede het origineel laten horen. Oké. Okay. Van ditzelfde okay. nummer. <laughs> Ja, dat is dat ik... niet vervelend voor de mensen? Nee, nee? Dat zijn, dan zijn ze deze alweer vergeten. Okay. Nee, maar ik vind dat zo zonde, want het origineel is namelijk zo vreselijk goed... en zo vreselijk mooi uit uh, eind jaren zestig. En ik vind deze remake, ja oké, okay, misschien vindt hij het mooier... maar ik vind het absoluut niet mooier. Ik vind het veel te pompeus wat, wat het origineel dus eigenlijk niet heeft. Dus ik ga jou gewoon straks in de tweede uur... ga ik jou de, de, de originele uitvoering laten horen. Mm. Geen okay. niet erg, hè? Nee, nou, we maar toch... een stukje vind ik dan wel genoeg, gewoon. Okay, om even het nou, verschil te horen. Nou, je gaat het straks horen. <laughs> maar ik heb nu andere dingen gedaan. Nou, Hans Vermeulen dus, oftewel de Sandy Coast met het nummer Capital Punishment. Waarom heb je het gekozen eigenlijk? Omdat ik het gewoon een prachtig mooi nummer vind. Dat is het ook. Ja, ja, ja en, dat en, blijft. En, en dan denk ik, ja, het is ook niet zo'n nummer wat je nou nog af en toe wel eens hoort. Het komt amper nog voorbij. Het is, dus... het is gek genoeg ook. En dat is, ja. dat is een van de merkwaardige verhalen... van de Coast. Ja. Het is een, toch een bekende band, maar ze hebben nooit een grote hit gehad. Bijna al hun singeltjes in de jaren 60... hadden de top 40 niet. Ja, maar gek. het rare is dat iedereen wel die liedjes mee kan zingen. Ja, want precies. iedereen kent ze. Ja, dat en is dat ook is gek. Toch, dat is dan toch eigenaardig eigenlijk. Eigen, maar en, het, ze hebben nooit echt een... Dit nummer ook. prachtig. Het, ik vind het prachtige muziek ja, van Ja, die hun. Hans Vermeulen is natuurlijk ja, ook een popartiest. Hè? Zo. Goed. Goed. Hé, hey, ja. zullen we even weer artiesten in het licht gaan zetten? Want die lampen branden nou toch. Dus <laughs> dat moeten we maar even doen, hè? Kost het kostte te veel stroom? Ja, ja, ja. ja. <laughs> Misschien wel. Doe jij ja. of doe ik? Nou, ik heb, Wie er, gaat ik doen? heb, er, ik heb er zes klaar staan. Oké, okay, ga je gang. <laughs> maar jij hebt dezelfde, dus dat maakt niet uit. Nee, ik heb ook andere. Ah, je hebt ook nog een paar Artiest. andere. Nou, doen we die straks tussendoor. Ja, hier komt zo, hoor. Een gelijknamige film. En later ook een televisieserie. Irene Kara. Fame. Het ging over een school voor artiesten, een artiestenschool, zo gezegd. the nieuws of wel even hot nieuws wat we vinden dat we dat u eerst even moeten vertellen het, uh, voordat we verder gaan voordat ja. we verder gaan want het is wel erg belangrijk uh, er is uh, zoals u waarschijnlijk al gehoord heeft een schietpartij geweest in Utrecht in een tram waarbij uh, diverse mensen uh, gewond zijn geraakt maar intussen is ook de waakzaamheid op Schiphol opgevoerd uh, ook daar is het beveiligingsniveau opgevoerd de pensioenacties die zouden worden gevoerd uh, door de politie onder andere zijn afgeblazen en jij ja, had nog wat? Uh, jazeker, want ook is er een rijstrook op de A2 afgesloten... tussen Amsterdam en Utrecht. En dat is gedaan om de hulpdiensten te kunnen laten passeren. Er is een grote staat van paraatheid. Eens um, uh, even kijken, want er is in ieder geval... dat is ook inmiddels bekend, één dode gevallen... bij die uh, schietpartij, dus niet alleen uh, gewonden. Nee. En er wordt rekening gehouden door de politie met een terroristisch motief. De dader is nog steeds voortvluchtig. En de politie sluit nog niet uit dat er meer daders zijn... maar spreekt vooralsnog van één dader. Okay. En uh, de NCTV heeft besloten... om het hoogste dreigingsniveau 5 af te kondigen. En dat geldt wel uitsluitend voor de provincie Utrecht. En uh, dat verhoogde hoogste dreigingsniveau wordt is afgegeven tot in ieder geval zes uur vandaag. Ja, en dan uh, had je ook nog iets... ook op het Mediapark in, uh, in Hilversum. Ja, ja, ja, Mediapark in Hilversum. Uh, daar is ook een verhoogde paraatheid. Uh, en daar is ook... Uh, Be uh, bewaking, uh, gemietrailleurde bewaking. Ja, extra, okay. extra bewapend zijn ze aanwezig op het Mediapark in Hilvers. Nou, het is weer zo was misschien wel weer zo'n copycat na dat hele gebeur verschrikkelijke gebeuren in Christchurch in uh, Nieuw-Zeeland. Dan heb je altijd van die copycats die willen dan hetzelfde bereiken. Maar goed, we zullen ja. het allemaal afwachten. We ja, houden u ja, in, ja. in ieder geval op de hoogte, dus houd er rekening mee als u naar Schiphol moet dat het beveiligingsniveau daar in ieder geval tot niveau 5 is opgeschroefd. Dus... Uh, het zal wat minder makkelijk gaan, allemaal. Dus ja. dan bent u daarvan op de hoogte. Mm -hmm. Ja, toch? Ja, nou okay. gaan we even terug naar waar we mee bezig waren. Ja, namelijk met uh, Lady Irene Kara. Ja. ja, ze heet eigenlijk Irene Kara Escalera. Allah. Met een prachtige Spaanse achternaam. Ah. Mevrouw Trap. Want Trap. Geboren <laughs> in New York, 18 maart 1959. Dus ze viert vandaag haar 60ste verjaardag. En buiten omdat ze uh, zangeres uh, is, is ze ook actrice. En ze heeft uh, begin jaren 80 twee wereldhits gescoord... met de films, uh, titelsongs van de films Fame en Flashdance. Ja. Nou ja, en als klein kind stond ze al in de schijnwerpers. Ze was pas vijf jaar toen ze al haar debuut op Broadway maakte... Zo. Ja. Die was er snel bij. Die was er zeker snel bij. Nou, ja, ja, ja, ja. En ze, ja. Toen had ze opgetreden in een concert ter ere van Duke Ellington. Samen met uh, onder meer, ja, niemand minder dan Stevie Wonder, Sammy David Jr. en Roberta Flex. Ja. Psst, het is niet te geloven. En uh, op het Witte Doek debuteerde ze als Angela in de romantische thriller Aaron Love Angela. Ah. Nou, goed. Ik love Angela ook. Ja, jij ook. Ja, ja. Ja, ja, ja. Heb jij er ook een Grammy Award voor gekregen? Nee, nee hè? Nee, nee. nee, nee. Niet. Nou, zij ook niet hoor. Ze heeft er wel een gehad. Uh, voor uh, de titelsong Flashdance. Uh, uh, de, getiteld: What a, What a Feeling. Ja. Daar heeft ze een Grammy Award voor gekregen. Nou, dat is mooi. Leuk hè? Ja, ja gaan ja. we verder. Ja. Artist in het licht. Wie oi? Wie Wie Jet Harris. En u kent dit liedje ergens van. Huiskamervraag. Waarvan? De huiskamer vraagt: Waar kent u dit van? Dit is een heel bekend liedje. Waar kent u dit van? Nou, de Huiskamer heeft nog niet gereageerd. Nou, ik ben ook blij dat ik niet in de Huiskamer <laughs> zit, want ik weet het echt niet hoor. Nou, dit was toen de tijd, op Radio ja. Veronica en later ook nog bij uh, Hilversum 3, de herkenningstune van het programma van Tom Mulder, oftewel uh, Klaas Vaak. Ah, ja, die gebruikte ah, dit als opening. Maar dat was waarschijnlijk s'avonds laat dan. Uh, ja, Klaas Klappe Vaak. Was... dat ik het nooit hoorde. daar eh, lag precies. ik alleen in mijn mandje, ja. hè? Nee, Klaas ja. Vaak zat bij Radio Veronica altijd later. En die deed ook ja. later ook Goedemorgen, maar die had, had een andere tune. Ja. Maar voor zijn eigen programma gebruikte hij, uh, gebruikte hij dit. Okay. Het werd uh, gespeeld door Terence Jet Harris. En die werd geboren op Kingsbury, in Kingsbury op 6 juli 1939. En hij uh, overleed in Winchester um, 18 maart 2011. En dat was de eerste basgitarist van The Shadows omdat hij ten tijde van de oprichting van de band de enige was die oud genoeg was om een contract te mogen tekenen, werd hij de leider van de groep. En hij was het, die de nieuwe naam voor de groep bedacht, toen die door de al bestaande Amerikaanse band met dezelfde naam verplicht werd hun oorspronkelijke naam, de Drifters, te wijzigen. Harris was het laatst te horen in het nummer Wonderful Land en verliet de band in april 1962 na een dispuut op toernooi. En Samen met Tony Meehan, die de groep al eerder had verlaten, nam hij enkele platen op eh, waarvan Diamonds het meest bekend is. In zijn versie van het nummer Besta Memucho gebruikte hij de basgitaar als solo-instrument. En verder speelde hij Harris ook de bas in het nummer Living Doll van Cliff Richard in 1959. Nou, en dit was hem dus ook, Jed Harris met eh, Scarlett O'Hara, zo heette het nummer. Jawel. En u daar ook weer van op Ik heb er nog één. Tot het nieuws, denk ik. Ja, het het moet lukken. Het in het licht. Ja. Yeah. Dit is Queen Latifah. En dit is lekker. Yeah. Wow. Big, blonde en beautiful. Het mens. Eh, of de, die, die dame natuurlijk. Nou een beetje met respect. Hè. Queen Latifah, geboren als Dana Elaine Owens. Werd geboren in Newark in New Jersey. Op 18 maart 1970. En ze is een Amerikaanse rapper, zangeres en actrice. Nou, ze werd in 2003 voor de voor een Academy Award... voor haar bijrol in Chicago. En meer dan 15 andere... filmprijzen werden haar daadwerkelijk... toegekend, waaronder... de Golden Globe... voor de televisiefilm... Live Support. Het nummer wat u hoorde, dat heette... Big Blonde and Beautiful. En uh, dat kwam uit... Uh, Hairspray. Dus dan bent u daar ook weer... van op de hoogte. En het is inderdaad... ook een rapper. Ze heeft ook raps gemaakt. Maar ze heeft ook bijvoorbeeld... Ooit een keer een prachtige jazzy cd gemaakt. Uh, die is nergens te vinden. Ik heb hem wel ergens als een kopietje in, Maar die cd die, die, die is heel onopvallend gebleven. En hij is eigenlijk prachtig. Want daar laat ze dus horen dat ze echt heel mooi kon zingen. Maar dat heeft ze hier ook wel even laten horen, denk ik. Hè, toch? Ja, zeker. Het swingt als een trein. Geweldig. Lekker hoor. Big, blond en beautiful. Heet en, Nou, ze is helemaal niet blond. Maar goed, <laughs> maakt het allemaal uit. Maar wel Big and Beautiful, wel of big and beautiful. Of is het helemaal één ah. grote leugen? Nee, nee, nee, nee. Big and Beautiful is ze wel. Oké. Okay. Ja, maar ja, ze is dus ook alweer wat ouder, natuurlijk. Ja. 1970. Hè? Dan is ze ook alweer uh, uh, nee, ja, 49. Nee, nee, 40, ja, 40, ja, ja. ja. Oh. Tikt ook de 50 bijna aan, Ja, gaat snel. <laughs> um, we gaan naar het uh, NOS -journaal. Gaan we dat doen? Ja. Dan uh, daar het hot nieuws, het wereldnieuws, ja, vernemen. Ja, ja, ja, ja. En luistert u ondertussen even naar een prachtig liedje. Geschreven door George Harrison. Maar uh, er staat dat hij het uitvoert. Nou, echt niet. Dit is Rick Wakeman die het speelt. Met het orkest. Prachtig mooi. Wild My Guitar Gently Weeps. Van George Harrison. Door Rick Wakeman. Tot zo.